Drie FC Utrecht fans hebben een zelfstraf gekregen voor hun aandeel in de rellen rond de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen december. Een 22-jarige man kreeg vijf maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk voor geweld tegen stewards en agenten. Twee minderjarige hooligans kregen drie maanden jeugddetentie, waarvan één voorwaardelijk. De meeste van de 74 FC Utrecht fans die terecht stonden kregen een taakstraf. Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Het is ongeveer 3 graden. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden. Na morgen blijft het zonnig en wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 TV. We hebben TV op kanaal 45. 45 FM. Dus ik weet eigenlijk nog niet echt waar ik aan toe ben.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 Let's skip that.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 Them. See ya.